Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag... willen dat handhavers meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zouden BOA's ook snelheidscontroles moeten kunnen uitvoeren. Volgens de vier grote steden is het nodig omdat flitspalen schaars zijn... en de capaciteit van de politie beperkt. Terwijl het aantal doden en gewonden in het verkeer stijgt. De steden hebben een voorstel ingediend bij het kabinet en de Tweede Kamer. In Soedan dreigt een grote hongersnood. En die hongersnood kan snel de grootste ter wereld worden, waarschuwen de Verenigde Naties. Volgens de VN treft de voedselcrisis zo'n 18 miljoen mensen. In Soedan woedt al een jaar een gewelddadig binnenlands conflict. Veel mensen zijn gevlucht en zitten nu in vluchtelingkampen. Stichting Vluchteling zegt dat het begrijpelijk is dat Oekraïne en Gaza veel aandacht krijgen... maar waarschuwt dat Soedan niet vergeten mag worden. New York gaat reservisten van het leger inzetten om de metro's in de stad veiliger te maken. Aanleiding is een aantal aanvallen op reizigers en metropersoneel in de afgelopen weken. Zo'n 750 leden van de Nationale Garde gaan de politie onder meer helpen met het doorzoeken van tassen bij drukke metrostations. Naast het leger worden ook nog eens 250 extra agenten ingezet. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De wedstrijd tegen het Duitse Leipzig verliep moeizaam voor de Spanjaarden. Het werd 1-1. En dat was genoeg omdat ze de vorige wedstrijd tegen Leipzig hadden gewonnen met 0-1. Naast Real Madrid plaatste ook Manchester City zich voor de laatste acht van de Champions League. De Engelsen wonnen de return tegen Kopenhagen met 3-1. Dinsdag bereikten Bayern München en Paris Saint-Germain al de kwartfinales. Het weer, het wordt een heldere koude nacht. Het koelt af tot aan het vriespunt. Morgen wordt het droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. En het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 She and Dolly cut a six inch belly through the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 The pageant still unfolds Set the hike upon the Angers I wish that I